Antje de Boek, jullie treden op met een programma rond Tom Waits. Tom Waits until spring. Waarom Tom Waits? Ik, ik ben geneigd om te zeggen, als ik een lang verhaal kort wil maken, zou ik zeggen, waarom niet? Maar goed, u verlangt het lange verhaal. Waarom? Uh, God, dat is een beetje een trio ingave geweest. Uh, van Jeff, Jeff Neven, Ronnie Verbiest. En ik, omdat ik al van de eerste keren, als ik met muziek te doen had, ik bedoel dan als uitvoerder, niet als luisteraar, heb ik iets van Tom Waits opgenomen, voor, of op cassetje, voor de geboorte van mijn eerste metekindje. En dat was Little Man, dat we nu ook als bis, als toegift gaven. Ik dacht ook waarom Tom Waits, hoor, want je Ronnie zeiden dat voor mij, omdat Tom Weets is zoiets als mijn grootmoeder, die heeft altijd bestaan, of zoiets, heb ik altijd blijven volgen. En in feite mij nooit bezighouden met zijn cultgehalte wat je met grootmoeders ook kunt hebben. Daarom Tom Weets, wij zijn dat gaan onderzoeken, ik vond dat ook niet evident. Juist omdat hij zo vertrouwd was en omdat ik denk, wie moet dat in godsnaam gaan doen, behalve Tom Weets zelf. Uh. Nu, anderzijds, hebben de gasten mij daar anders naar leren kijken, in die zin van Leand. Ja. In feite is het gevonden is Ook thematisch bleek dat zo te zijn, dat zijn teksten overeenkwamen uh, met, in feite, waar Jeff het over wil hebben. Jeff kan melancholisch zijn, Ronnie kan melancholisch zijn, uh, kwaad, heel temperamentvol, uh, uh, theatraal. Uh, uh, maatschappij kritisch, maatschappij beschouwend, de zelfkant op de korrel nemen, zichzelf op de korrel nemen. Dus dat vonden wij wel allemaal terug. Mm -hmm. En dan was dat bijna een evidentie van dat te doen. Dat te dat korrelige in Tom Waite's stem, dat past ook bij jouw stem, min of meer? Ja, kijk, maar dat is toevallig. Ik vind, ik heb ooit een versie van Nina Simon, van Jacques Brels en de Miquite Pas gehoord, en zij tracht uit respect voor hem, dat in het Frans te doen. Dat is fantastisch. Zij heeft geen sinds de soort stem, of haar temperament in zingen, uh, is totaal anders dan dat van Brel. En dat is wonderlijk. Dus zelfs al had ik die graai niet, om maar te zeggen, ik zing ook dingen van Kneef, maar ook van uh, Lennart Cohen. van, ja, oké, okay, nu zit ik allemaal in dezelfde grij. maar het heeft daar in niks mee te maken. Ik bedoel, ik kan Klein klein kleutertje, een octaaf lager en dat is niet minder ontroerend. Ik zou ook als een wit nachtegaaltje, mocht mijn stemmetje zo zijn, kan ik Tom Waits toch ook brengen. Ik bedoel, uh... Jeff jefneven, een aantal van de nummers van Tom Waits hebben jullie in een ander kleedje gestoken. Bijvoorbeeld uh, Clap Hands. Uh, ik heb het gezien op YouTube met xylofoon en elektrische gitaar. Jullie brengen het met saxofoon en piano. Nee, niet eens. Met uh, saxofoon en drums. Ik speel drum op claphands. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we inderdaad met een heel beperkte bezetting zitten. In dit geval is er een Iverbis die dat verschillende uh, accordions kan spelen en een en saxofonist uh, en saxofonistisch. En ik kan in feite alleen maar een beetje piano spelen, maar we hebben voor de gelegenheid wel een harmonium mogen lenen van iemand. Dat is fantastisch, want dat leent zich enorm goed voor dat repertoire van Tom Waits. Ik heb van mijn drummer een uh, drumstelje mogen lenen en uh, ik speel in één nummer zelf akkoord, daar ben ik eigenlijk heel fier op. En we proberen op die manier dat uh, repertoire een klein beetje kleur te geven, dat het toch wel ja, een beetje in te variëren, dat het, dat het in de loop van het programma uh, verschillende richtingen kan uitgaan, muzikaal. hebt ja. neven die drumt, heb je drumlessen gevolgd of kon je dat al? Ik ben eigenlijk van nature naar drummer. Ik ben uh, op de wereld gekomen en mijn moeder zei dat ik drummer was. Ik ben eigenlijk door mijn drumleraar vier jaar psychologisch onder druk gezet geweest om dan uiteindelijk een instrument te leren spelen om muzikant te worden. En dan ben ik piano beginnen spelen, maar ik heb mij nu sinds deze toer eigenlijk wel voorgenomen om de piano voorgoed vaarwel te zeggen en mij alleen nog op drum te concentreren. Een reactie van Antje de Boek daarover? Ja, ik ben van nature een meisje. De rest heb ik zelf uitgewezen, maar ik denk dat... De me... Maar meen, is dat waar, Jeff? Nee, toch wel. Hij oh, zit een zwang van tot Tokio. Ik geloof ja. ook alles. De teksten zijn vaak een beetje rauw. Het is niet altijd uh, happiness uh, bij Tom Weetze. Is het dat dan wel? Uh, ik bedoel, happiness, geen happiness wil niet noodzakelijk zeggen uh, uh, dat het allemaal merd is. Hè, helemaal niet. Ik bedoel, uh, de wereld beschrijven zoals hij is. In feite, in zijn teksten komen mensen aan het woord uh, die niet gehoord worden. Ze hebben de dogs uh, tipped, de garbage over, overlaat nog. Weer al die vuilbakken door die onnoze honden. Ik uh, bed, bedoel, dat is, dat is, ik zal niet zeggen soap, maar dat is wel iets... Ik bedoel, niet uh, uh, glamour en niet... Ja, uh, yeah, lads dansen. Ja, nee. <hângu> en, en de tetten zwaaien met de flosje eraan, met excuses. <lacht> dat heeft ook zijn plek in onze cultuur. Ja, maar, zo zo groot, je, maar, maar weet het dat moet het niet zijn. Uh, uh, uh, uh, uh, hij heeft heel veel humor om zichzelf. Maar donker, ik maak nooit zo dat verschil tussen donker en licht. Echt waar niet. Ik vind het heel goed om... Echte decentie. Jeff heeft dat ook in een van de interviews gezegd. Hebt, die mens die gaat to the bone. En is, soms is dat lachen met zijn eigen. De piano has been drinking. Met het kunstenaarsleven of het muzikantenleven. Dat is heel romantisch. Mijn momenten met Een enorme hang naar oh, passie, liefde. Ook uh, thuiskomen, een thuis hebben. Uh. En dan ook die thuis beschrijven gelijk. hij is Kijk, ik vind heel veel mensen kleurrijk. Maar ik hoef ze niet. Natuurlijk niet elke dag aan mijn maal. iets anders. Hij beschrijft de zaken zoals ze zijn. En het is veel meer. En als het veel meer is dan wat wij gewend zijn in de media, dan gaat men dat al heel gauw als donker beschouwen. Terwijl het is gewoon veel meer. Tom gebruikt ook soms instrumenten die niet altijd instrumenten zijn, potten, pannen, noem maar op. Ook jullie uh, stampen uh, op een bepaald moment bij Tango Till They Are sour. Als we de keuze hadden gaat hadden we nog meer potten en pannen gebruikt, maar ik zie ons dat eigenlijk in de loop van een tour nog wel gebruiken moest, dat in een keer uh, de bedoeling zijn voor bepaalde stukken. En dat is ook net hetgeen waar dat inderdaad Tom Wees zo leuk maakt. Eh. Als je daar de cd's luistert, hij neemt ook nog altijd op op zijn eigen eigenzinnige manier. Sommige cd's klinken alsof ze zo door een bandopnemerke zijn opgenomen, ergens in een achterkeuken van een, van een herenhuis. Dat is fantastisch. Ik bedoel, dat soort risico's durft hij te nemen en dat kan alleen maar, denk ik, inspirerend zijn voor ons. Dat, dat kan alleen maar een vuur zijn om zelf ook op zoek te gaan naar dingen los te smijten, weg van wat mensen verwachten van wat je op een podium doet. Just go with it. Je hebt ook een uh, piano, Swallow, de piano? Ja, ik speel mijn ode aan de piano has been drinking. Mag ik daar even iets over zeggen? Want Chef had zo'n een, een beetje een... We hebben hem een beetje moeten overtuigen. Ik vind een deel van de voorstelling, af en toe, iedereen is af en toe Wade. Met zijn eigen inbreng. En Chef zei maar, ja, Zegt hij maar, ja dat is inderdaad en dat klopt. Tom Wade staat daarmee... Een legertje dat hij van de straat heeft getrokken, of heel goede muzikant, whatever. En die partituur is poepsimpel. En toch hebben wij gezegd dat zou nu toch geweldig zijn dat jij dat voor je rekening neemt. En... Ik heb mij inderdaad laten overtuigen met te doen, en ik ben nu blij dat ik het doe. Maar ik zal eerlijk zeggen, wat de grootste uitdaging is, de grootste uitdaging is van er echt zo goed en zo perfect naast te spelen dan Tom, Tom weet dat kan. Maar het probleem is letterlijk dat op elke noot die ik er naast het akkoord, dat ik perfect direct een oplossing zie van, ah, dan kan ik het zo en zo oplossen. Dat is in feite hetgeen wat je doet, dat is jazzmuzikant. Dus ik moet die knop letterlijk omdraaien en proberen mij toch op serieus te nemen door echt goed fout te spelen. En dat is um, een, mijn nieuwe weg. Ik voel dat ik... Uh... Het heeft alleszins veel succes gehad. Ja, het is een, uh, ik heb het licht gezien. Dus, voilà. De volgende cd onder invloed. Voilà. Ja, natuurlijk, uh, het nummer waar dat heel veel mensen op wachten is uh, Tom Throbert's Blues, uh, ook gekend als Walsing Mathilda. Nu, veel mensen denken misschien dat het over een Mathilda gaat die we willen walsen, maar het gaat eigenlijk over een zakje dat je op je rug draagt om op pad te gaan. Ja, klopt, dat is een uitdrukking daarvan. Uh... Hoe is het eigenlijk om dat nummer te spelen? Want mensen verwachten dat. We hebben het daarover gehad wat doen we. We willen wat dingen die niemand kent van uh, Tom Waits aanreiken. Uh, zoals helemaal in het begin, Calliope, wat voor uh, Jeff en Ronnie een huzare stukje is. Walsing Mathilda, Chef, vroeg dat, En dan moeten we als we dat als uitsmijter geven. En we dachten eerst, god, we gaan toch niet de indruk geven van de covers. Wat moeten we dan doen met al zijn andere bekendere dingen? Maar waarom? Nu weet ik waarom, omdat ik mij daar eens op gebogen heb. Kijk, dat nummer is zo oud als mijn grootmoeder was toen ze stierf. verstaat. Ik bedoel, dat is zoiets... Ik ben daar zo vertrouwd mee, maar nooit werkelijk geluisterd naar wat, of, wat hij geschreven heeft, wat hij zingt. En als ik dat nu... Wel, luister ik daarnaar. Ik lees die tekst, ik studeer die. Dat is onwaarschijnlijk. Ieder land zou in feite die spiegel van zijn eigen bevolking in zijn volkslied moeten bezingen. Zo fantastisch is het allemaal niet. En daar gaat dat volkslied, godverdorie, over. Dus voor mij is dat een heel emotionele kwestie, want voor mij lijkt dat een song die hij inderdaad als cultfiguur toen geschreven heeft en die een natie op zijn vlag zet. Dus dat is een ode aan de zelfkant. Dat staat er. Er kwam behoorlijk wat opzoekwerk, research aan te pas om dit programma samen te stellen? Ik denk het wel, maar het is ook wel een soort van research dat in de loop van de jaren zich automatisch heeft opgestapeld in de zin van eigenlijk, denk ik, dat wij alle drie al, al tientallen jaren zware Tom Waits fans zijn. Dus automatisch weten daar eigenlijk al veel van over, over, uh, over zijn leven, over zijn persoon, over zijn muziek. Het mysterie daar rond, uh, Tom Waits als acteur, als zanger, als muzikant... Als performer. Um. En natuurlijk hebben wij wel een beetje nog apart research gedaan. We hebben een aantal heel interessante websites tegengekomen, bijvoorbeeld over zijn lyrics, over zijn teksten. Daar zijn we echt uh, op heel interessante dingen gestaan. Dus in deze zin hebben we er eigenlijk nog opnieuw veel van geleerd. Mm. En ik moet eerlijk zeggen dat, ik, ik denk dat we voor ons alle drie spreken, maar ik spreek zeker voor mezelf. Dat ik al heel veel bewondering had voor iemand als toonweest en dat ik nu maar pas eigenlijk echt begin te zien hoe groot dat die mens is. Dat is ja. echt iets ongelooflijks. Dat, dat gaat heel ver. Hij ja. ja. ja, is een serieus stuk jonger dan ik. En dat passeert loeriet bij mij. Als ik 14 jaar was, niet heel jong, ga maar door. Hè. Uh, maar die is er nog altijd. En er hebben mensen mijn materiaal aangereikt, de gershwin achtig uh, Sinatra met big bands, en toch blijft hij zijn eigen, die staat, nergens. heeft voor theaterproducties, noem maar op. Dat wist ik allemaal niet, maar hij bleef meegaan. En dan heb je een soort gemeenschappelijk geheugen, ja. En de chef kwam met zaken af en dan moet je gaan uitsluiten. Kijk, ik kan geen ode aan uh, whiskybars, iedereen weet hoe ik leef met mijn twee kinderen. En niet dat ik niet over de schreef ga, daar niet van, maar het zou belachelijk zijn om die songs op geloofwaardig te willen brengen in België. Hè? Ik bedoel, als Arno dat doet, dan kan ik mij daar niet bij verstaan, maar ik niet. Uh, dus daar waren ook liefdesliedjes die, en mooie verhalen die je voorstelde. Maar het lijkt me, ik kan niet de ode aan Mary doen. Als dat zijn lief is geweest, dan moet dan. Zeg maar met al mijn respect Sarah Bettens doen, want dat doet ze ontzettend mooi ook trouwens. Dan, er zijn een aantal dingen die zichzelf uitsluiten. Kort uh, nog om af te sluiten, wat is jouw favoriet nummer dat je brengt deze show? Wel, natuurlijk zijn ze allemaal favoriet. Maar ik moet zeggen dat ik mij in bijzonder vereerd voel. Of daar vergeet ik helemaal mezelf zal het zo zeggen. Dat gaat echt over het programma dat wij hebben gemaakt samen. En dat is die Wolzing Mathilde. Omdat dat was de inspiratie. Tom Waits was de inspiratie voor dat programma. En dat voor mij, want als we het gestudeerd hebben, ik was tot tranen toe ontroerd dat ik de inhoud pas dan begreep. En dan denk ik, kijk, in al mijn nederigheid, jij zet de in van dat programma en dan moet ik Waltzing Mathilda zeggen. tot mijn eigen grote verbazing, want, Och, maar ik echt waar hoor, al twintig jaar denk ik, ja, Waltzing, Waltzing Matilda, en de rest is niemand die die strofen kent, dus Waltzing Mathilde. En Jij zelf? Absoluut voor mij ook, Waltzing Mathilda. Dat is, denk ik, het uiveren van. Dat is, gewoon, dat is gewoon het requiem en uh, het allesbegeven van Tom ze Swalsing Mathilde. Mag ik nog één zaak toevoegen? Uh, wij hebben dit programma wel gemaakt met drie mensen. Mijn man houdt niet van interviews, maar hij is een cruciaal persoon in de making-of en in alles. Maar laat alsjeblieft weten dat meneer Ronny Verbiest uh, een zeer belangrijke schakel is. Ondanks zijn... Hij zegt wilde gullen alsjeblieft die interviews doen, dat is aan mij niet besteed. Maar ik wil dat wel gezegd hebben. Hij is uh, een theatermaker. Hij maakt de spanningsboog van deze voorstelling die u nu gehoord en gezien heeft.